Afternoons, met Lucien Greepkes. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Hey, goedemiddag, het is weer donderdag 4 uur. Welkom bij Afternoons hier op Radio 501. Dit is Lucien Greepkes en de komende uur... Ja, komende twee uur krijgen natuurlijk de platenkast van. Maar eerst natuurlijk nog even de vetste nieuwe tracks. Hier van een bandje uit Groningen gaan we beginnen met Kodiaks En het hele Little Vampire. En we hebben een heel leuk clipje met Joanna Lumley. En natuurlijk niet uh, dat zij speciaal voor hen uh, achter de Brasins heeft gegeven, maar uit een uh, filmpje van vroeger. The satanic Rite of Dragon is dit Hey Little Vampire van de Scobia. Radio 501. Ja, en dan waren we de Skodiacs met My Hey Little Vampire. Terwijl wij hier verder gaan, of proberen te gaan met het, het geweldige internet. Ja, de nieuwe single van Gerard. Ik zou zeggen, ja, dat, dat wil je toch eigenlijk horen? Nou, dat dacht ik wel. Satellite receiver je hoorde hem al een paar weken geleden voor het eerst hier op Radio 501. Ja. Weliswaar natuurlijk via de mobiel van Gerard. Maar eh, nou ja. echte primeurs moet je natuurlijk claimen, dus bij deze, hier in de platenkast, de nieuwe single van Gerard: Satellite Receiver. Dit is deze week. De Radio 501 plaat voor je hoop. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. Here comes the from the heart About the ten years since we parted I wonder if you feel just saying no Our Love Will Never Die, de plaats voor je hoofd deze week van Doug. Producten uit Horen wederom. Ja, het houdt me niet op. Bean's of feedback. Tim Knoll. Fruit, Ben Sanders. zijn tattoos. En natuurlijk Doug. En ook nog Jacko Garner, die wil ik eigenlijk ook nog draaien. Maar ja goed, Jaap Sieber is hier al in de studio. Dus gelijk ook wel zo snel mogelijk beginnen. Eerst nog even een beetje van The Wolf. De donderdisc van vandaag, Crumbling Heart. De donderdisc. Dit is de donderdisc van Radio 501. Daverende donderdag. ja. Oh ja, yeah, de doodwoord is van deze week van de derde plaat van de Wolf. Ongelooflijk, jongen, nog amper twintig jaar en dan al dit soort nummers schrijven. Ja, te gek. Crumbled hard. Hier op Radio 501. Terwijl we ons klaarmaken voor de platenkast van Jaap Stiemer... gaan wij nog even terug naar die gast van vorige week. Vorige week was hier Ben Bosland, of Benno, het is me net hoe je hem wil noemen... in die tijd dat dit nummer verscheen op die verzamelaar, de Dijkdoorbraak... de verzamel-LP van het Westfries Popcollectief... Noemden ze hem nog Benno. Toen zat hij in die punkband. Hij zong zelfs. Uh, ja, klassiekers uh, nu al. Uh, mensen die, uh, die een beetje niet zien betrokken waren. Die kijken nog vol weemoed uh, terug naar die tijd. Of niet. Ja, in ieder geval de mensen die ik heb gesproken. Die dan wel. En uh, Benno zingt hier. En we gaan zomaar even gewoon twee nummers draaien. Want ja, zoals je dat weet, uh, punk. Ja, de meeste punknummers duren gewoon een minuutje of zo. Dus dan uh, ja, ik denk dat is het dan wel geoorloofd. Hier in ieder geval Antidote, hier op Radio 501. Let Oh, ja. In ieder geval echt een ultieme slechte uh, kwaliteit. Nou, toen ik, toen ik thuis luisterde was het toch nog een stuk beter. Ja, misschien ligt het een kabelbreuk of zo. Oh, wat een, uh, wat een heerlijk leven. Ja, de kwaliteit uh, muziek. Ja, thuis uh, klinkt het allemaal een stuk beter. Gaan wij gewoon even nog luisteren naar Jacco Gardner. En dan beginnen we met uh, jouw Siemer en zijn Jacco Gardner, Clear the Air. Hier op Radio 1. En er is ook alweer een nieuwe single uit. Ja, die man uh, die blijft ook maar doorgaan. Clear the Air. van Ja, toch nog hoorst product. Ja, in, als je dan toch niet van YouTube kan draaien zeg zeggen: Pot voor drie dubbeltjes met allemaal gebroken kabeltjes. Denk ik dan, wat natuurlijk uh, helemaal nergens op slaat. Uh, ja, ik, ik, ik moet ook trouwens hoog nodig uh, gaan stomen boven een badje van. Uh, van uh, hoe heet dat ook alweer? Ja, van die bloesem, lindenbloesem En dan die stomen en dan even mijn neus vrij. Want ik, ik ben toch verkouden, wil je niet weten? Nou ja, misschien wil je het ook niet weten. Maar dan weet je het nu toch. Het is, dat is nog weer het mooie gaan we beginnen met de platenkast van de platenkast van ja op Stieber. goede goedemiddag ja goedemiddag goedemiddag welkom hier in de studio van radio 501 Dankjewel. ja je was uh, redelijk bekend in deze contraille ja ik ben hier al eens eerder geweest ja in het kader van een herman brood special herman brood tien jaar dood ja. Ja, het is inmiddels alweer ruim elf jaar. Ja, ja inderdaad. Ja. Jongen, wat jongen, vliegt die tijd ook trouwens? Het gaat hard. Het gaat, uh, het gaat heel hard. Uh, Jaap, je, bent, uh, je werkt als journalist bij het uh, NAD. Ja. Ben daarnaast ook beeldend kunstenaar. Ja. Je tekent uh, <laughs> ja, personen op een hele, hele kenmerkende manier. Mm -hmm. Ik denk dat je ja, toch een hele herkenbare stijl hebt en. Uh, ja, en je hebt dus in beentjes gezeten, hè? want het is natuurlijk een platenkast. Dus ja, dan uh, ga je toch zoeken naar de beentjes waar je in hebt gezeten. Zo tussen, uh, Wat is het begin jaren 90 en begin jaren 80 in? Ja, ik ben denk ik om mijn veertiende met drummen begonnen. Dat was ergens in Friesland. En in uh, de schitterende drachten. Ja, prachtig. En uh, daarna in Groningen en in Kampen en, m, m, ja, en toen in Hoorn. Uh, ja, hoe, hoe oud ja. was je dat je in, uh, in Hoorn aan, uh, aan landde? Ik denk, um, 1 was ik denk. Oké, okay, dus je hebt al behoorlijke tijd ook, uh, gedrumd op je vanaf 14e? Ja, ja, ja. ja dus je... dat is uh, ja, 30 jaar of zo. Ja. Ja. ja. En wat heb je thuis nog een drumstel staan? Nou, niet staan. Ja, een oefendrumstel. Maar uh, ik heb ook nog wel een drumstel, maar dat staat keurig uh, opgeborgen. Sinds ik. Uh, ja, in, de, in Hoorn heb ik uh, het laatste wat ik gedaan heb op dat gebied was in Mamalu. Uh, ja, daar heb ik twee ik, uh, jaar gespeeld. Ja, zoiets, ja. ja. Daar ja. was ik de eerste drummer van. En, en mede-oprichter. Ja. ja. Ik heb niet meegenomen trouwens, Mammelou. Sorry, Twin. Uh, nee? Nee. Oh. Ik heb eigenlijk helemaal niks van waar ik zelf ingespeeld heb meegenomen. Oké, okay, nou dan uh, zullen we dat uh, volgende week zeker wel even spelen als, oh, ja. uh, als uh, terugblik. De eerste cd van Mammelou. Ja, ja, dat moet natuurlijk wel hè. Want we kunnen natuurlijk niet uh, aankomen met Superman. Uh, ja, nieuwste nee, nummer. Daar uh, heb ik inderdaad niks uh, mee te maken. Maar, nee, in zover. Ik teken nog wel eens en zo. Oh, dat doe je ja. nog wel. Want ik Voor weet... Mammel, ja, ja, heb ik al. Nou, een aantal hoes ervoor uh, gemaakt, ja. Ja, je bent dus uh, illustrat illustrator daarnaast dus ook? Ja, ik doe van alles op dat gebied eigenlijk. Uh, tekenen, schilderen, Joek. illustraties. Ja. Schuttingen. Schuttingen, ja, ja. met uh, big, uh, de big show. Ja, dikke show, ja. Dikke show. Met, uh, in dit geval was het met uh, René van Leeuwen, Boxy en uh, Henk Groot. ...hebben we laatste, het laatste product gemaakt uh, hier op de Lionestraat. 40 ja. meter. Dat is behoorlijk, uh, behoorlijk vet. Uh, wat, uh, ja. Een van de mooiste dingen die je ooit hebt gedaan? Of, uh... Nou, dat was wel een van de meest heftige dingen. Ja, want de, de verf zat werkelijk tot, uh, tot achter mijn oogballen uh, na die avond. Maar, uh, nee, was maar ja, en we hebben het in een paar uur uh, gedaan... Avonds. Nou, het was een zeer, zeer uh, leuke avond, ja. Ja? Ja. Want uh, uh, je hebt uh, journalistiek gestudeerd uh, in die, uh, eind jaren tachtig? Ja. Was dat, in, was dat in Kampen dus, ja? Ja. Ja, school voor, ja, dat heette toen de Academie voor Journalistiek. En die is later naar Zwolle verhuisd. Want is dat ook de periode waarin je kennis hebt gemaakt met, dat met de beeldende kunst? Of was dat ook wel iets wat je eerder deed? Gewoon... Ja, daarvoor tekende ik ook al. Ja. Ik heb ook in Pen... Kampen uh, toelaas examen voor de kunstacademie gedaan. Maar uh, dat, uh, ja, op die stripverhalen en zo, dat uh, zaten ze allemaal niet op te wachten. Dus, uh... Oh nee, dat was geen kunst, uh, vonden ze? Nee, ik was toen zelf ook niet zo met kunst bezig, maar meer met tekenen gewoon. Meer ja. in de kantlijnen ook? Ja, zeker ja. Ook uh, oh. voor, vooral in, in allerlei kantlijnen. Ja. ja. Doodles uh, zoals ze tegenwoordig. Ja. Uh, ja, dat heb ik uh, mijn hele leven al gedaan. Ja. Gewoon tekeningetjes maken. Ja. ja. Nooit meer gestopt. Nee, nooit meer gestopt. En natuurlijk heb je tijdens de uh, uh, studiejournalistiek nog uh, genoeg kantlijnen om op uh, te krabbelen. Ja, ja, er was toen ook weer uh, zo'n zo uh, collectief wat je daar had. Die uh, gaven een blaadje uit waar ik dan ook weer... Uh, tekeningen voor maakte en interviews voor deed, dus die combinatie heb ik ook al, eigenlijk altijd al wel uh, Gemaakt. gedaan. Ja. Dan maakte je interview, deed je een interview en je maakte daar dan uh, de illustratie bij? Of, uh... Ja, of ik tekende de voorkant van het blaadje en dan stond er binnenin een interview met uh, iemand die dan... Uh, er waren wel mensen die jam sessies uh, kwamen leiden in, uh, in, in dat popgebouw. Uh, ja. En die interviewde ik dan en dan uh, zet, maakte ik daar weer een verhaal van. Ja, was dat dan een kamper uh, popcollectief? Uh, zoiets, ja. Zoiets? Ja, ja, je had natuurlijk over, overal in Nederland van dat soort collectieven. Ja, ja, pop... pop ja, ik weet niet meer hoe het heet. Nou ja, het, het was een popcollectief. Die ja, voor de lokale het, bandjes. Ja. Uh, ja. Nou, maar ook er kwamen met Hans Dulver en Bert de okay. en zo die kwamen dan aan jam-sessies uh, leiden. En daar ja. heb ik ook wel veel aan meegedaan. Dus uh, ik heb ook nog achter Hans Dulver zitten drummen bijvoorbeeld. Kijk. Ja, en Bertus Borgers en uh, Freddy Cavalli, die bassist van Herman Brood. Ja. En, uh, dat soort uh, mensen, ja. Ja. ja. ja Herman Brood is ook wel een belangrijke figuur in je leven. Daar komen we straks ook wel op terug. Maar da dat is ook iemand die uh, tijdens die uh, journalistiek voor het eerst uh, echt hebt gezien, toch? Ja, ik had hem daarvoor al wel veel zien uh, spelen, maar... Uh, ja, ik heb mijn studie misbruikt om hem te gaan interviewen en zo. En ja Dat heb ik in de jaren daarna voor de krant ook nog een aantal keren gedaan. Goed, goed excuus. Zeker, ja. Ja. ja. En hij had tenminste iemand die een beetje verstand van zaken had. Ja, is dat niet altijd zo binnen de journalistiek? Of in ieder geval nou, naar zijn idee? Ja, in ieder geval kreeg hij geen kans om steeds hetzelfde verhaal te vertellen. Dus, dat, uh, dat is wel prettig. Ja, dat vond ik, ja, hij was in ieder geval altijd uh, uitgedaagd om uh, andere dingen te vertellen dan uh, die al uh, 600 keer in de krant hadden gestaan. Ja, dat is natuurlijk ook de uitdaging voor jou als uh, journalist. Ja. Ben je blij dat het uiteindelijk journalistiek is geworden en niet bijvoorbeeld... Uh, ja, je bent het uiteindelijk alsnog gaan doen, maar dat je niet het kunstopleiding hebt kunnen doen. Ja, ik... Ik kan het niet zo goed beoordelen, maar ik vind, ik vind het in ieder geval uh, nog steeds uh, heel leuk in de journalistiek. En daarnaast ben ik veel met uh, tekenen en schilderen bezig. Dus ja, ik... ja, dus je doet eigenlijk alle twee. Ja. ja. Maar ja. goed, we zijn hier natuurlijk voor, vandaag uh, voor de muziek. Ja. Uh, we hebben jou ook gevraagd om de hele platencollectie, of niet geval je eigen muziekcollectie, uh, uit te diepen. Ja. Op uh, bijzondere platen. Ik zie daar ook wel iets van de White Stripes. Ja, Dat gaan we doen. En ik zie daar... Ja, nou ja, het moet ook niet te veel flappen. Moet ja, het moet toch een beetje spannend nou, houden. Ja. Nee, het is, wordt een zeer gevarieerd uh, uh, geheel, ja. denk ik. Ja, want we beginnen al met iemand uh, die koffers maakt. Ja. in ieder geval, uh, dat is de uh, king. De king. Nou ja, als, als, je, hoort, als je zegt de king, dan kan je natuurlijk denken aan de king of pop. Maar ja, er is natuurlijk maar echt één echte king. Ja, maar we en moeten Elvis. hem even, even draaien, denk ik. Dan ja, gewoon beginnen met ja, draaien. dat is een verrassing voor de mensen voor de mans. Nou, dan gaan we gewoon uh, luisteren. En uh, voor de mensen die uh, weten welk nummer het is, nou ja, dat kan nou eigenlijk kan niet meer missen. Ja. How much you are, door de King. Ja. Ja, wel heel uh, apart om, uh, om dit nummer ernaar te kiezen om, uh, om ja. te verkingen. Ja, hij, om de verwarring te verhogen, deze man heet uh, eigenlijk James Brown. Oké, okay. <laughs> dat is... Uh... Hij komt uit Engeland geloof ik en hij, uh, deze cd die heet Gravelands en hij... Zingt uh, alleen nummers van dooie artiesten. Gravelands, ook mooi gevonden. Ja, en, uh, maar dan met... Uh, en ik vind dat hij redelijk natuurlijk uh, Elvis geluid heeft eigenlijk. Ja. En, en waarom specifiek dit nummer? Gewoon omdat eigenlijk alle nummers goed zijn? Of omdat dit nummer wel uitspringt Nou, ik vind uh, Nirvana sowieso wel uh, oké. Okay, maar uh, Elvis uh, is ook, uh, hoort ook bij de grote favorieten. We gaan straks ook nog... Uh, Komt hij ook nog langs. In het echt, zeg maar. Elfs komt zo langs, ja. Ja, dat nou heeft hij is je beloofd. Ja, ja, precies. Maar um, ja, ik vind dit wel een, een geinig project, inderdaad. Ja, want heeft hij er ook al meerdere gedaan? Want, uh, ja, kan ik kan me voorstellen, als je andere... zo klinkt, dat je dan uh, denkt van nou, dan moet je er nog eentje. Qua, uh, ja, hij heeft twee cd's gemaakt, deze meneer. Maar de, dit vind ik wel de beste eigenlijk. Dit is wel de beste. Je hebt die andere ook wel een keer uh, gehoord. Ja, ja, ik heb hem ook wel. ja maar dat, uh, ja, Ik vind hier uh, ja, staan ook wel aardige keuzes, uh, keuzes. I Heard It Through The grapevine Fine side, Working Class Hero van Lennon natuurlijk. Ja, ja staat yeah. er staat nog een nummer van Janis Joplin op. Yeah. Dat is ook wel erg goed. Peace of My Heart. Ja, dat is uh, oké. Okay. Ja, de, Ook wel apart, want die heeft natuurlijk een heel specifiek uh, stemgeluid. En dat dan door uh, ja, Elvis tussen aanhalingstekers te laten zingen. Ja, ja, ik heb me altijd wel afgevraagd wat Elvis gedaan zou hebben als hij niet uh, uh, dood was gegaan. Ja, ik, ik, en, ja, dan, de grunge kant uit misschien wel. Ja, meestal zijn ze toch iets behoudender, die mensen. Maar uh, ik denk... Nou, het was oh, ja. mooi geweest als er een goede producer was geweest die hem uh, leuke dingen had laten doen. En ja, nou ja Elvis was van zichzelf ook wel redelijk experimenteel. Ja. Zeker in zijn begintijd. Ja, heeft ja toen was het een vernieuwer natuurlijk. Ja. ja. Later is hij uh, iets meer de country kant op gegaan. Ja. Ook wel leuk. Maar, maar ja, dit, dit had hem denk ik toch ook wel uh, gelegen. Ja. Ik weet niet. Nou, er komen nog veel meer uh, dooie artiesten bij voorbij. Ja. Oei. Oei. Ja. Uh, ja, ja, maar hier. ook nog levende ja, In ieder geval de volgende, Cliff Richard Nee, zeg ik het, Little Richard, Cliff ja. Cliff Richard. Die, is, die leeft nog, inderdaad Ja, ja. ja Little Richard uh, deze, Dit was een van de eerste LP's die ik kocht uh, Hij kostte 6 gulden 90 Het is ook zo'n uh, 22 original hits Ja, 22 nummers op één LP Dat, is bijna, Dat kan bijna niet Nee, nou, daarom zit er hier en daar ook een kras uh, op maar uh, niet op dit nummer geloof ik. Maar ja, Little Richard, uh, toen Elvis doodging, toen was er een soort rock and roll revival. Uh, en ook op de radio hoorde je vreselijk veel uh, van die themaprogramma's over rock roll. En toen ik Little Richard hoorde, toen... Ja, dat is een enorme energieke muziek. En, uh, ja, dus ik Want hoe oud was uh, je uh, toen je deze kocht? Twaalf denk ik. Ja. ja of elf. Ja, zoiets. 19... Ja, ik denk dat hij van 1977 of 78 of zo... Ja, want wat was dat was de eerste kocht. plaat die je kocht? Ja, dat was uh, denk ik de, de eerste plaat die ik echt bewust kocht was uh, van Tol Hansen. Oké. Okay. Moet niet zuren. Ja. Met uh, Big City erop. Nou, voilà. Had ik ook mee kunnen nemen trouwens. Ja. Ja. Ja, ja, volgens mij is dat ook een van mijn, toen ik jong was, een van mijn favoriete nummers geweest. Ja, is ik dat, heb uh, nog geplaybackt ook op de, op de basisschool. Ja, dat krijg je dan. nou Die plaatjes die je koopt wil je natuurlijk ook uh, laten horen. Ja. Desnoods via een playback. Ja, ja, ja. ja, maar dit is Little Richard. The Girl Can't Help It. Ja. Nou, nice. we knallen hem er gewoon in zou ik zeggen. Yes. En, uh, nou, ja, en die saxofoon solo. Ook nog. Ook nog. Let op. Ja, je hoort wel de dunne groefjes. she got a lot of what they call the mold can't help it, girl can't help it The girl can't help it, she was born to please she can't help it, girl can't help And it And if she's got a figure made to squeeze She can't help it, girl can't help it Won't you kindly be aware The girl can't help it, girl can't help it If she mesmerizes every mother's son. can't help it, girl can't help it If she's smiling, beef statement Well can't help it. Girl can't help it. She made grandpa feel like 21. Can't help it. The girl can't help it. The girl can't help it. She was born to please. Can't help it. Girl can't help And it. And if I go to her, I'll be in the Can't help it. Girl can't help it. Oh, won't you kind of be aware that I can't help it? I can't help it. Because I'm hoping, obviously, that someday the answer would be the girl Heaven, she's in love with me. Can't help it. girl, If she walks by, the men folks get in the road. Can't help it. girl can't help it. If she. can't help it. She got a lot of what they call the mold. Can't help it. The girl can't help it. The girl can't help it. She was born to please. Can't help it. The girl can't help And it. And she's got a bigger major squeeze. Can't help it. The girl can't help it. I'm hoping obviously that someday the answer will be the girl can't help it. She's in love. Little Richard, hier op Radio 59 in de platenkast. Ja. Van Jaap Stiemer. Mooi hè? Ja, zeker. Dat kon je ook gillen hè, die man? Ongelooflijk. Nou lekker, uh, lekker uh, lekkere nummertjes eigenlijk, ja. Ja, is handel, uh, is heel, allemaal, allemaal top. Ja, ik vind eigenlijk die hele plaat wel uh, geweldig. Ja. Een goede koop geweest uh, voor jou als uh, <laughs> ja. beginnende tiener. Ik heb hem, uh, ja, hij begon zodanig uh, te kraken dat ik nog wat andere... ...platen van hem heb gekocht... ...en zelfs cd's... ...maar we draaien veel vinyl... Uh, ...vandaag eigenlijk wel. Ja, nou ja, goede zaak. Ik bedoel, ja. tijd nieuwe is de platenkast. Hè? Ja, Laten inderdaad. We wel ja. Ja. ja, wat dit is, uh, je was veertien dat je ging, uh, ging drummen... Het dit, ...was het een beetje rock'n'roll... Je, ...waarmee je begon te drummen? Of, uh? Ja, eigenlijk wel, ja. Dit, ook, ook wel dit soort dingen, maar... ...ja, en ik ben... ...eigenlijk ook meteen wel... Uh, in, in, uh, ook zelf nummers gaan, uh, gaan maken, gaan schrijven... ...omdat ik ook een beetje gitaar speel. Uh, Oké. Okay. Tegenwoordig alweer iets beter dan toen. maar so, Ja, ja vind ik begin. het ook leuk om zelf dingen te schrijven. En, uh, ja, dus ik heb eigenlijk meteen wel uh, in bandjes gezeten... ...die zelf uh, materiaal produceren. Kijk, schoolbandje zeg maar. Uh, ja, dat soort uh, dingen. En dan was jij de, de hoofdleverancier van de teksten, zeg maar. Ja, teksten en, uh, en muziek ook. Uh, ja. Yes. Ja, ja, we speelden ook wel uh, covers, uh, dingetjes van, uh, ja, ja. van alles en nog wat. Populaire muziek. <laughs> ja, vooral dingen die we zelf uh, leuk vonden en die zo simpel waren dat wij het ook uh, konden, konden, konden spelen. spelen ja. ja. Ja, ja maar... leuk. Want dat waren gewoon echt schoolbandjes waar je met schoolfeesten speelde of zo. Ja, ja, ja. Nou, we pakten het uh, toch ook buitenschool om nog wel uh, redelijk serieus aan uh, door uh, te zeggen dat wij uh, heel erg goed waren. En dan uh, konden wij zomaar ergens in een uh, café of op een popfestival spelen. En uh, ja, dat, dan bleek het vervolgens, uh, uh, nou ja, laten we zeggen kwalitatief uh, uh, enigszins... Uh, te wensen over te laten soms, maar uh, we deden het wel. Ja, precies. Ik bedoel, je moet gewoon <laughs> ballen hebben en uh, gewoon ja. even spelen, toch? Ja. Lang leven de lol. Ja, ja dat, dat uh, was zeg maar de grote les van, uh, van, van Herman Brood eigenlijk. Van uh, weinig repeteren, een hup, het podium op en, uh, en uh, nou, gewoon laten zien. Het daar, uh, het daar doen. Ja, want uh, Herman Brood begon in die tijd, of niet, van in het mid midden jaren zeventig met uh, Vitesse volgens mij. Ja, daar is hij, ja. Nog heeft al, hij een paar jaartjes gezeten hoor. Maar. Ja, en uh, die heeft hij opgericht eigenlijk, die band. En uh, ja, later met zijn eigen, eigen band. Ik heb er iets bij, maar ook uh, uit die beginperiode van, uh, dat kunnen we wel even draaien trouwens, misschien. Ja. Why nog. Uh, not? Van, uh, dat hij nog niet uh, wel met de uh, Wild Romance bezig was, maar nog niet uh, hartstikke beroemd was, zeg maar. Oh, 1977 is dit. Uh, Kijk. En het uh, is nummer 7. Um, live <laughs> in de Oosterpoort in Groningen. Live in de Oosterpoort in Groningen. Ja, het is geen officiële CD, dit. Maar Echte het is een bootleg. Uh, ja, het is een radioopname uit die uh, periode. En, uh, hij, uh, jij zat aan de, aan de radio gekluisterd? Nou, ik heb dit later pas uh, gekregen uh, eigenlijk. Want in 1977 was ik nog niet uh, into uh, Herman Brood. Het kwam pas een uh, daarna of zo. Ja, wanneer, uh, wanneer hoorde je hem voor het eerst? 78, ja. 78? Een feestje, ja. Je was in de tijd van tja uh. Ja, vooral de Spriets dan. Die, uh, oh, ja. die plaat was meteen wel uh, mijn, uh, mijn favoriet, ja. Ja, maar dit lucht uit ervoor. Welk nummer gaan we horen trouwens? Uh, het heet Crocodile. Uh, Crocodile. Het, Crocodile. Komt, het or origineel staat op de LP Street. De eerste LP van de Wild Romance. En dit ja. is een hele relaxede live uh, uitvoering. Uit de tijd dat ze... Dat nog niet de hele band aan de middelen was, volgens mij. Okay. En, uh, en er zit ook een hele mooie talkbox-gitaarsolo in van Danny Lademacher. Een talkbox-gitaarsolo? Ja, talkbox. Dat is een uh, gitaareffect waarbij je een, uh, een slang in je mond uh, houdt. Ja. Daar komt je gitaargeluid uh, door. Uh, uh, via die slang komt dat geluid je mond in. En dan kun je met je mond zeg maar een soort... Uh, een soort, soort praten via je gitaar geluid. Vind ik een nou, interessant. mooi effect. Ja. Ik, ik, Luister ik, ik, ben, ik heb al het nog nooit gehoord, maar uh, straks in ieder geval. Ja, hij kent nummer. het wel. Uh, Peter Frampton uh, die heeft het ook uh, Ja. Live in de Crocodile. Oh, wacht even. We moeten even... voor uh, nummer verder, zeg jij? Uh, dit is uh, Going to the City. Nummer drie is dit volgens mij. Ja, dit is nummer 7. Nummer, uh, nummer, zo... oh, oh, nummer zeven. Laten we nummer zeven doen. Oh, ja, laten we doen. Ja. Oh, het zo gelijk een stuk is Rustig aan jongens, want, uh, Rustig aan. <laughs> Live op de radio. Yeah. Deze is een tekst werd geschreven door P. H. Minkels, overigens. Die inmiddels overleed. well. You know, right here, in this little town. So cute, so nice. Children all around. It almost looks like paradise. All these little girls and boys were never short on sweet and toys. All had a drum kid and a cat, and don't forget one—the best they had. We we're playing all the while This sweet little crocodile Look, you know this, this crocodile He would not ever seem to smile him tricks, fed him nickels, just for kicks, yeah, he grew up, he grew out, and in due time of the kicks ran out, but he, he would not, not, he wouldn't wait, so one day they had to pick him up and flush him straight down the hexane. He kept his cool. He used his power for the two, I said, now blame your sister for your feet, blame your brother for your teeth. But better, better, better stay in style, honey. Don't you ever blame the croco. Rocket oh, Isle. Yeah. Oh ja, het is gewoon, hij, hij staat natuurlijk nu continuous. Ja, ja. Nou. nou ja, dat is op zich helemaal geen punt hoor. Nee. Maar in deze tijd ging het, uh, was het allemaal nog veel relaxter bij die band. Ja, wat minder, uh, wat minder speed, uh, zullen we maar zeggen. Ja. ja. Het lijkt wel jazz. Bijna ja. Nou, ik was echt verbaasd, want ik heb wel een paar nummers van, uh, van, die, uh, niet van die eerste plaat, maar dat is meer vanuit een soort van uh, verzamelaar van toen hij 50 werd. Ja. Maar dat ja. zijn best wel up-tempo nummers, dus ik uh, nou ja, ja. als je dan dit hoort dan. Ja, ja, ja later. Uh, die speelden ze ook zo vaak uh, live, dr soms drie keer op een dag, dat het, uh, laten we zeggen, tempo een beetje verhoogd werd, mede door uh, bepaalde dingen waar je goed wakker van blijft. Zeg maar. Ja. Ja. <laughs> ja, maar, uh... ja, lekker dit. Ja, ik, uh, goed. Dat uh, mogen gezegd worden. Maar dit is ja. dus, uh, in uh, 77 geweest. Ja. Maar is, dat, uh, uh, dat allemaal van die bootlegs uitgewisseld. En, uh, ja, ik heb. Uh, waren dat een soort verzamelaarsbeurzen voor Herman Brood of Zo? We moeten dat zien. Nou, je had vroeger uh, in, de, in de oor. Uh, stonden advertenties van mensen die dan uh, dingen aanboden. En dan. Uh, Ging je elkaar bellen, want dat kon je in die tijd ook doen. Ja, was dus ja, je had nog geen internet en zo, maar je belde elkaar op. En dan, uh, of je, en, en dan wisselde je adressen uit en dan stuurde je een lijstje op aan elkaar wat je, met had. Wat je had. En dan ja. ging je ruilen. En, uh, ja, zo heb ik uh, ik denk dat ik iets van uh, uiteindelijk iets van 300 uh, verschillende live opnames had of zo van, uh, van Herman Brood. Maar, ja, ging er daar nog op? Cassette of waren het gewoon van die grote ja. tapes? Nee, cassettes ja. Ja, ja eindeloos bandjes kopiëren. Ja. ja. Ontzettend gedoe. Ja, dat was nog voor de tijd voordat je dat zeg maar drie keer zo snel kon doen. Dus dan had je gewoon uh, auto's. Ja. Uh, ja, dat was op zich geen ramp om dit dan uh, te moeten kopiëren, neem ik aan. Nee, nee, nee. Ik bedoel, dan luister je er nog eens een keer naar, dus dat is uh, geen punt. En later alles op CD natuurlijk. Ja. Hm. Ja, precies. Ja. We zitten er lelijk doorheen te praten, zegt ja. Brood Ja, schandalig. Ik heb hem even uitgezet, want ja. uh, dat kunnen we natuurlijk niet maken. <laughs> ja, ja. Uh, Je hebt een uh, plaatje klaar staan, of in ieder geval ik nog niet, maar je hebt uh, wat aangedragen. Kings of Leon. Ja, ja dat is uh, de, de eerste CD uh, van ze. Die, uh, ze zijn nu natuurlijk uh, wat, ja, toch wel iets meer mainstream geworden, maar toen die eerste CD uitkwam, toen. Uh, uh, werd ik uh, door een vriend van mij meegenomen naar Paradiso om ze te zien. En, uh, ik, had, ik had het idee toen ik ze zag van uh, alleen de strobalen op het podium uh, ontbreken nog. En dan, ja. uh, want het waren echt zo'n boeren. Ze um, ja, kom, komen uit Groot-Brittannië toch? Nee, uit Amerika. De belt het zuiden van Amerika Hij is ook duidelijk te horen aan... Uh, accent van die zanger uh, die het woord ground uitspreekt als ground <laughs> maar, A Red Morning Light ja en uh, maar ik vond het wel uh, heel erg goed en uh, ja deze dit uh, dit nummer ja uh, yeah, Red Morning Light uh, de opening van het album ja vond ik ook meteen uh, gewoon goed ja ze hebben later ook nog wel een paar uh, goede cd's gemaakt uh, maar dit, dit vond ik wel... Uh, Gewoon, hier zitten nog wat meer ravelrandjes aan of zo. Ja, ja het was toen nog echt... Uh, ja, nog niet zo verschrikkelijk. Ze kregen toen de Heineken Music Hall niet vol, zeg maar. Nee, precies. Was uh, Paradiso wel vol? Ja, dat was wel uh, heel druk, ja. Ja, ja. het was zo, toen al wel uh, zo nog bekend dat uh, dat, dat in ieder geval nog wel lukte. Ja, het was ook in de grote zaal. Uh, dat, uh, ja. <laughs> Soms zie je dit soort bands uh, daar in, in dat kleine zaaltje en dan... Uh, zijn ze een paar jaar later kun je er geen kaart meer voor krijgen. Maar nee. Maar uh, dit stond er in ieder geval gelijk al in de grote zaal. Misschien ja. zegt het ook wel iets over het succes wat ze daar natuurlijk ook gekregen hebben in ieder geval. Ja. Laten we er gewoon naar gaan luisteren. Red Morning Light van Kings of Leon. Ja. Mag het? Ja, inderdaad. Rechts heeft van dat de Bible belt. On the side You always like it on the cover Tucked down between your dirty sheets But no one's even listening to you Red Morning Light van de Kings of Leon. Ja, inderdaad, lekker uh, rammel, uh, lekker ruig nog. Uh, ja. Heerlijk gitaarsolootje ook. Ja, gewoon een klassieker. Ja, die zanger die heeft zo'n uh, lekkere emo-schreeuwstem. Ja, het is niet zo dat, dat je denkt van wat doet die zanger daar nou? Het past, uh, past er uh, naadloos in. Ja, ja. Dus dat, uh, dat heb je ook nog wel eens dat je, dat je denkt van... Oh, lekker rockend bandje bent en dan begint de zanger te zingen dan denk je van... Hm. <laughs> Had hem ja. gewoon gebleven bij je gitaar. Dan uh, de, de, de is te gepolijst of zo. Nee, ja. dit is leuk. Hmm, uh, ja, we zijn straks weer terug naar de reclame. Right. Met uh, nog meer muziek. Je hebt, uh, je hebt nog een voldoende liggen, uh, zou ik zeggen. Ja, hoop verrassingen ook nog. Oh, nou, de, uh, we laten ons graag uh, verrassen. Uh, straks, dus na de reclame. Eerst uh, in diezelfde reclame waar ik het zo even al over, uh, over had. Op zaterdag 6 oktober zijn alle hoeken en gaten van Schouwburg het Park in Horen gevuld met topartiesten de tweede editie van Pop at the Park belooft weer een spektakelstuk te worden vanaf 4 uur tot in de kleine uurtjes kun jij genieten van Joey Swart, Lucky Phones Martanya Joey Bradley Steve Steven Simmons, Andy Wooden Saints, I T.I.M., the, the Grand Park Orchestra onder leiding van Wouter Hakhoff Pink Hippo DJ's Easy Go Doug Electric Tears Holland Electro Jules Otto Niels van der Gulik Pepijn Vera van der Poel Matt Harlen Two shakes of een lampstil, speciale orkestgasten, arme soldaat, Digidex, Cordol en veel en veel meer. 6 oktober 2012, op At het Park. Mis het niet. De van Strandpel 16 is zojuist een leeg plastic flasje gevonden. Het betreft hier een doorzetbaar zonder dop. De eigenaar van dit flasje kan hem weer opkomen. Helen bij gevonden voorwerpen naast voor de EHBO-post. Dank voor uw aandacht. Met hetzelfde gemak. Gooi het in de afvalbak, Nederlandschoon.nl. Is het iets voor een ander, dan is het wel voor jezelf. Opleidingsinstituut BHV4U biedt alle trainingen in reanimatie en bedrijfshulpverlening.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 De dag donderdag op Radio 501. Afgenoemd van Lucien Gretjes. I'm so glad, I'm so proud van Link Ray. Ja. ja, waar hij nou precies trots op is, is me nog niet heel duidelijk geworden. Maar uh, goed, hè. Ja, ja echt mooi. Ja. je verstaat. Uh, dat is het leuke, dat je totaal niet verstaat waar hij het over heeft, behalve dan dat hij heel blij en heel trots is. Ja. Ja. ja Link Ray is wel een. Uh, ja, vind ik wel een mooi uh, verschijnsel. Hij heeft uh, vroeger van die hele. Uh, die hele ja bijna basic rock and roll gemaakt en later is hij, uh, ja toch uh, wat melodieuzer dingen gaan doen hoewel dit daar niet meteen een voorbeeld van was maar nee want de, dit is zou je toch zeggen dit is toch wel redelijk basic rock and roll ja ja maar ik bedoel echt je, van die fictieve dingen de, ja, dat oh, ja. In het begin maar ja dit is, later, wat, ja. Dit is, dit is wel iets vuiger maar zeggen. ja ja maar hij heeft ook hele mooie melodieuze dingen gedaan die staan hier ook wel op maar Zoals de Fire en uh, Brimstone en zo. Dat is ook van hem. Oh, oh ja? Ja. Ja, de plaatst Beans and Fatback. Ja, grappig hè. Ja, ja. Nou, voor Bonen dus kennelijk. Uh, ja. Is dat trouwens ook een Engelse uitdrukking? Dat weet ik eigenlijk niet Beans Beans Fatback. Dat is wel. Ja, ook weer uh, een zware Hoornse Link natuurlijk. Uiteraard. Ja, nou ja, dat is misschien ook weer de reden dat je eruit kiest. Maar uh, I'm Ken so al? glad. Ik heb hem ook wel eens live gezien trouwens, Link Raven, Dat is ook wel een belevenis... Uh, ja, in welke periode was dat dan? Nou, dat was, uh, ik denk eind jaren 90 of zo, speelde hij in Paradiso ook. En, uh, met een, uh, hij speelde dan altijd met een uh, redelijk lokaal uh, bandje, wat heel erg op de Ramones leek. Oké. Okay. En uh, hij brak nog wel eens een snaar tijdens het spelen. En dan ging de bassist, uh, die ging dan op zijn knieën voor hem zitten om er een nieuwe snaar op te doen. Oh, dat was de <laughs> banddiscipline daar? Uh. Ja, ja, hup, op je knieën. <laughs> op je knieën. Nou, en dan uh, zat die snade weer op en dan gingen ze weer verder. Was hij een ja. beetje ruig uh, met zijn gitaren? Ja, hij speelde wel vrij uh, stevig, denk ik. ja. ja, want ja dat moest toen snijden. Ja, ja nou, dan krijg je dat. Uh, ja. Ik bedoel, dat gebeurt, niet, uh, dat gebeurt niet zomaar. Nee. Maar uh, Link Raid, wanneer, wanneer, eind jaren 90, want hij is, uh, hij is inmiddels niet meer onder nee, ons. Nee, ook alweer uh, overleden. Ja. Was dat in zijn eindperiode ja, of heeft hij daarna nog wel nogal wat. Uh, Nee, dat was wel in, in, de, in de nadagen. Het was wel een heel goed optreden trouwens. Maar ja, het zat, zat toch wel goed in elkaar. Het was niet zo dat je dacht, nou, die is al aan het aftakelen. Nee, het was echt een rocker nog, ja. Echt oh. een, uh, echt, uh, ja, helemaal geen slap gedoe, maar gewoon uh, echt... Gewoon doorrokken. Keihard spelen, ja. Ja, ja, ja dat blijkt wel is... als je nog een kan breken, dan uh, <laughs> kan je ook wel potjes breken. Ja, nee, het is, het is wel een held, deze man. Ja, want jij wilde ook wat van Chris Whitley hier uh, draaien. Ja, ja dat ook, is helemaal. Uh, ook een, een en een held. Ja, ja die. Uh, ja, dat is wel. Uh, dit, dit is van zijn eerste plaats. Die, uh, um, die ik vergeten ben mee te nemen. Maar uh, um, ja, hij uh, begon ook begin jaren negentig. <lacht> bekend te worden ook in Nederland, maar en later ja. is dat weer helemaal weggezakt eigenlijk. Maar ik heb hem ook heel vaak zien spelen en ik heb hem ook wel uh, ontmoet en gesproken. En uh, nou, zelden zo'n bescheiden artiest uh, ontmoeten als, als, als hij. Dat is echt een, uh, ja, want hij komt toch ook uit, het, uh, uit Texas? Ja, uit uh, Dallas. Kom, nee, Houston komt hij volgens mij. Ja, ja. Nou ja, het, en, het uh, muzikantenoord, uh, zullen we maar zeggen. Ja, ja. Ja, sowieso. natuurlijk. die Texana die uh, redelijk wel een kunnen Over potjes breken gesproken, dat kunnen die Texanen ook wel. Ja. Dus dat, ja, uh, ja. Wat daar allemaal niet vandaan komt. Ja. Want je wilt nummer phone call from Leavensworth uh, horen. Ja, het gaat over uh, een telefoontje vanuit de gevangenis uh, in uh, oh. Leavenworth. Leavenworth, oh. Ja. En uh, het is, uh, hij speelt hier uh, helemaal solo. En zo heb ik hem eigenlijk ook het meest zien spelen live. Dan stond hij uh, met een, uh, ja, meestal met een steel, uh, gitaar En een, um, onder zijn rechtervoet had hij dan een, een plank uh, waar een, een soort contactmicrofoontje op zat. En dan speelde hij helemaal alleen. Ook ja. in de grote zaal van Paradiso, Helemaal in zijn eentje. Zo. En je had echt het idee dat je gewoon aan een complete band uh, aan het kijken was. Een uh, goede ritmische speler, zeg maar. Ja. Ja, ja, en echt een ja, noem je zoiets. Een soort bezeten uh, figuur. Ja, hij is ook, he, ook alweer dood. Ook uh, alweer dood? Ja, ja, ja. Maar, ja, ik denk, uh, nou, ik weet niet precies wanneer dat was. Ik denk in 2006 of zo. Uh, is hij uh, aan longkanker uh, overleden? Ach. Ja. Ach, ach. Maar Levelsworth zat er iemand in Leavinsworth? Uh... Nou, ik, ik weet niet of hij er zelf uh, gezeten heeft. Maar hij, had, hij heeft ook wel een verleden op het gebied van de uh, drugs. Oh, de criminele dingen. Ja, dat dan weer niet volgens mij. Hij is, hij is uh, vrij netjes heeft hij geleefd, volgens mij verder wel. Hij heeft ook een hele tijd in België gewoond. En, uh, oh. Ja. ja en uh, daar ook uh, een. Uh, en toch niet met een hele band kunnen optrommelen? Op, Want ik, meestal kom je gewoon in je eentje als het gewoon ver weg is. Het is te duur om je band mee te nemen. Ja, nee, hij, hij speelde uh, vooral in het begin ook wel met, met band. En ook uh, met een Belgische bassist had hij erbij. En, ja. Uh, die uh, volgens mij ook nog in... Uh, hoe heet die band uit België ook weer heeft gespeeld. Ja, er zijn er nogal nou, een paar. Dat vergeet ik allemaal, ja. maar, uh, Ik noem ja, maar een paar Rodeus. Ja, daar speelt volgens mij, speelde hij daarin, ja. Ellen, Ellen... Uh, nou ja, namen. Gev Gever... Ge Ge nee. Nou ja, die ene. Ja. Zoek maar gezellig allemaal even op. Hier ja. Belgische bassist. Zit hij hier ook uh, bij? Of dat nog net niet? Ja, nou, hier speelt hij solo dus, Chris Whitley. Dus, uh, oh ja, oh, dat was, had, was precies wat jij zei natuurlijk. Dus uh, ja, man. dan heb je er ook geen bassist bij nodig. Met een slide op een steelgitaar. Ja, nou, uh, rechtsgeest van het... Uh, van het internet, want je was de plaat helaas vergeten. Straks maken we het goed met de uh, vinyl van zijn dochter. Ja. me I really need somebody up huh? Say I really need somebody's help While well, there's a man up in the judgment chair Got his ass God's right arm and some double pair Walking in frozen light Western winter behind the hell, hell and rain Way back in New York this morning or over there, whoever gonna remember my, my name Song comes up, sister. You should know And Now I just don't even care no more, right? I don't even care that's right Three o'clock this morning when I I thought I saw Jesus, he was a coming down Came right through the concrete base Came through the walls with the outknown little song So I see a concrete ball that that I ain't no clay, I closed my eyes she slipped away all right, all right. They look at you sideways, call no one by your natural. Name. All you got is your backbone to lean on. You can expect no help from your your brain. So anyone needs reason, you best be willing to pay. I'm down in a Leavenworth prison now, do not count no days. we will pay. I'm down in Leavenworth prison I'll do from Leavenworth van Chris Whitley. Een andere versie dan jij uh, aanvankelijk had bedoeld. Het is een uh, eindjaar ja. 2010, zag ik ook net. Ja, deze komt van uh, Weed. Dit is een uh, cd waar hij uh, zichzelf uh, heeft gecoverd, zeg maar. Dus allemaal dingen van zichzelf opnieuw heeft opgenomen in, uh, in een gangkast, geloof ik. Uh, in een gangkast? Ja, hij heeft, uh, met een mini-discs ding opnameapparaat, heeft hij ergens in <laughs> Wat ik begreep, in een soort kast uh, heeft hij dat opnieuw allemaal uh, zitten spelen. Ergens in uh, Duitsland. Ja, vandaar dat dat ook wat basaler klinkt. Want uh, ik mis ja. inderdaad uh, Houten Plank. Ja, ja. Die zou je toch wel voldoende moeten hebben in de uh, in in gangkast. Ja, dat zou ik denk. denken. Ja, ja. ja. ja. Nou, je neem er kent El. Ja, maar, maar is uh, het niet. Nou. Ja, wat oorspronkelijk is van Living with the Law. Ja, dat was zijn eerste L lp CD die ook in Nederland uh, verscheen. En, ja, uh, ja de, de, de Big Sky Country was uh, toen nog wel een beetje een hit in uh, Nederland. Maar uh, verder he, heeft hij nooit echt uh, grote hits. geworden. Uh, nee, nee, geen grote radio uh, hits uh, gehad. Nee, nee. nee, nee. Want wanneer zag je hem dan in uh, Paradiso? Dat was uh, al ja, die pas tijd. Of? 97. Oh, 97. In, uh, of 98. Ja. Daarna heb ik hem ook meteen uh, tien keer achter elkaar gezien of zo. Ja, je was uh, volledig onder de indruk. Uh. Ja, ik vond zijn muziek altijd al wel goed, maar uh, dus om hem live te gaan zien, dat was op de een of andere manier nooit uh, gebeurd. Nee. Maar uh, toen ik hem eenmaal uh, uh, daar zag, toen uh, ben ik tot, tot aan Berlijn aan toe uh, heb, ik hem, uh, heb ik hem zien spelen. Ja. Ja. Want jij, jij speelt ad hoc ook nog wel eens. Ja. Uh, schrijf je ook zelf nog uh, nummers uh, in die zin? Dat je thuis zit en denkt van, hé, hey, ik heb een leuke tekst. Uh, misschien kan het ook wel op muziek. Ja, nou, zo af en toe dan... Uh, of ik, ik speel wel heel veel gitaar eigenlijk elke dag wel. En uh, af en toe dan schieten me ook nog wel weer dingen te binnen die ik opschrijf. Maar de combinatie van uh, muziek en uh, teksten bij elkaar brengen, dat is al wel een tijd geleden, ja. Ja, want je hebt wel heel veel columns te schrijven ook voor uh, nieuwe vakbladen, vakbladtaal en. Uh, ja, ja, dat, dat, uh, ja, God, dat ja, soort teksten om, meer. Ja, ja dat uh, ik schrijf ik. Uh, ik schrijf me helemaal. Uh, het rambam. Maar, uh, ja. Uh, ja, nee. Qua teksten, qua, uh, laten we zeggen, verstrooiende teksten, schrijf ik meer one-liners. Uh, waarmee ik ook nog, uh, ook nog wel optreed. Ja. Ja, ik heb een filmpje gezien met uh, in een duo. Het was in een ja, museum... Van Gogh Museum, Go van ja. Gogh museum ja. ja. Ja, met Mark van Biezen treed ik uh, uh, wel met een zekere regelmaat op. En dan uh, lezen we... Een tijdje terug hebben we nog in de kapel opgetreden, hier in Hoorn ook. Oké. Okay. Dan um, lezen we om, om en om lezen we hele korte, grappige dingen voor. En, um, ja, een hele absurdistische toon. Uh, ja, wel leuk. Ja, ja we wel hebben, lachen. over het algemeen uh, gaat dat wel uh, ja, valt het wel in de smaak. Het uh, ja, de deed me een beetje denken aan uh, wat Pieter Bouwen en zo uh, met Hans Stee doen. Of in ieder geval wat met Poel. Uh, ja, dat soort uh, teksten, Luc Zeebroek heeft daar nog. Uh, ja, dat is, dat is vooral inderdaad uh, zeer absurde gesprekken voeren. Ja. Ja, ja. Dat hebben we trouwens ook wel gedaan. We, ik heb een, samen met hem een cd gemaakt met, met Mark, Krankzin, heet hij. ...ontluisterboek voor zachthorenden. Kijk. en um, Daar hebben we, heb ik ook opnames in de auto gemaakt... ...als we naar een optreden reden of zo... ...dan uh, hing ik een microfoon aan de, aan de binnenspiegel... ...en dan gingen we, laten we zeggen... ...geïmproviseerde flauwekul... Uh, uh, uh, ...te bergen ja, brengen. Precies, en daar heb ik uh, montages van gemaakt... ...en op die cd ook gezet. Gewoon in de auto. Ja, ze is het anders aan de gangkast. Ja, ja de gangkast. Uh, ja, hebben we hebben wel op andere rare plekken opnames gemaakt, maar niet in de gangkast. Niet in de gangkast. Nee. We terugkomen op uh, meneer Whitley. Ja. Uh, hij heeft natuurlijk ook een uh, dochter. Ja. Trixie. Die, Trixie. Die, die is in België, is die geboren ook. Oké, okay, dus dat. Ja. Het is, is ook een mooie Vlaamse tongval? Of, uh... Ja, ze spreekt heel mooi Vlaams en, ja, en dus ook, uh, zeer, uh, en ze is Amerikaans uh, ook uh, eigenlijk. Dus, ja. uh, goed, ze spreekt het allebei. En, uh, um, maar zij, zij is um, ook de muziek ingegaan en uh, ze heeft laatst nog op uh, Lowlands uh, gespeeld ook. Uh, op een klein podium weliswaar, maar ook solo. En, maar toch uh, op Lowlands? Ja, zeker. En uh, ik, heb, ik heb er in Paradiso een kleine zaal ook uh, zien spelen. En uh, nog in de... Hoe heet dat daar? Uh, de, de brak grond. Oké, okay, ja. En, um, um, Niet onverdienstelijk. Heel goed was dat, ja. En dit is... Uh, dit nummer heet I'd Rather Go Blind. En dat is met een, uh, met een band opgenomen. En um, daar speelt uh, Daniel Lanois gitaar in. En die, uh, die, die begeleidt haar ook een beetje op weg naar uh, wereldvaam. Ja, en uh, volgens mij gaat dat wel lukken. Ik vind dit echt een heel mooi nummer. Ja, want dit is een vrij recent plaatje ook nog. Ja, dit heb ik uh, nou een half jaar geleden of zoiets in, uh, van haar zelf gekocht. Ja, want het is <laughs> ook nog door haar uh, gesigneerd uh, zelfs. Ja. Ja. Ja. Ja, dus... altijd leuk hè, gesigneerde plaatjes. Nou, zeker. Ja. Dus dat, uh... Nou, we gaan er naar luisteren. Oh, 2008 uh, opgenomen. In oh, Basten, dat dan wel weer. Oh ja, ja. Ja, ja. Nou, ik, ik heb hem in Paradiso gekocht toen ze hem ja. speelde. ja. ja. Dat, dat kan natuurlijk allemaal, je kan het overal mee naartoe nemen. Het is even de vraag of het 45 toeren was, maar dat hoor je gauw genoeg. Ja, dit is de juiste snelheid. Ja. Le Bon Vitesse. Mooi. Ah ja. ja. With my knife so dull, I I'd kill it if I could, but only for the sake of this destruction or dysfunction, yeah, I'd rather go on blind than be, be this misunderstood. A yeah. mama keeps on telling me you got the world in your hands, dear. So much to give, child. All I want is to take some distance, and all I think is I know I should. So En dan komen de koortjes, tenminste die ze dan zelf uh, waarschijnlijk ingezongen heeft. Ja. En de viooltjes. En dan uh, wordt het helemaal compleet. Ja, te gek, uh, te gek plaatje. Ja, mooi hè. Die drummer die, uh, die is ook uh, waanzinnig. Brian Blade is dat. dat is, uh, er is ook een heel mooi filmpje van dit nummer op YouTube te vinden... waarbij je hem ziet uh, drummen. Dat nou ja... Indrukwekkend. Waanzinnig. Oh, ja? ja? Ja, zo kan ik het niet hoor. Wat hij doet. Dat, nee, wat, uh, wat, wat, wat kan je dan nog van hem leren als je daarnaar kijkt? Ja, nou ja, die man, die, dat is gewoon één grote, uh, ja, die, die, ik denk dat hij uh, zowel linkshandig als rechtshandig gewoon bijna hetzelfde kan. Uh. Dat, dat is echt zo'n gast die, uh, ja, dat is een en al ritme. Ja. En timing ook, ja, fantastisch. Dus, uh, ja, je, je, wat ben jij, links of rechtshandig? Ik ben, ik schrijf linkshandig, maar ik ben een rechtshandige drummer. Oké. Okay. Dit om de uh, zaak nog enigszins te compliceren. Ik speel ook ja. rechtshandig gitaar. Oh, dus ja, ik ja, ben inconsequent linkshandig. Ja, maar ja, dat uh, het is je vergeven. Ja. Want wat is, jou, wat is jouw stijl als, als drummer? Hoe zou, met wie zou je dan jezelf willen vergelijken? N ja, dat zou ik niet. Ik ben wel eens met uh, drummer van Motorhead vergeleken. Oh <laughs> ja. Ja, nou, wel. Vond je vrij, dat vliegend? Uh? Nou, ik vond het wel. Voor, zeker in de band waar ik in die tijd speelde vond ik het wel. Uh, ja, klopte wel. Ja. Welke band was dat dan? Ja, dat heette Shut Up and Listen. Nee. Oh nee, dat was mijn eerste band. Blue Shit. Shampoo heette die band. Oh ja. Een waanzinnige. Nou ja. Al anti roze Shitnaam, shampoo. Maar, ja, zoiets. ja. Maar van, nee, uh, uh, ja, het, het gewoon vrij basic uh, rock uh, drummer was ik, denk ja. ik. Wat voor muziek heb je allemaal gedrumd? Nou ja, dus variërend van.. Uh, Zo'n beetje standaard rockband tot, uh, nou ja, tenslotte dus in uh, Mamalu, wat, uh, ja, hoe uh, heet het? Uh, ja, iets theatraler. Arti uh, rock, of ja, uh, ja hoe, uh, in, die, in die tijd dat we begonnen was het een beetje meer poliesachtig uh, ja. Ja, wat was een beetje de, ideeën. het idee achter uh, Mamalu? Nou, het idee: we zijn die band begonnen om gewoon een, een, een nieuwe, met, met drie, een, een rock trio te beginnen, zeg maar. Dus, uh, en um, ja, dat hebben we toen uh, ook gedaan. Dus uh, Edwin uh, was de zanger en de gitarist, Edwin de Heller. Uh, ja. Nou ja, en, en dus uh, daar uh, gingen we gewoon uh, heel basic. Uh, Eerst nummers beginnen te maken en uh, nou ja, ook he wel heel snel optreden ook ermee. En, uh, ja, we ook ja wel... gewoon muziek maken eigenlijk. Ja, ja, heel veel gespeeld ook ermee met die band. Ja, ja, ja. want luister zij ook een beetje dezelfde muziek dan in die tijd, uh, dat je redelijk op één lijn uh, kon komen? Met de rest van de band? Ja. Ja, nou ja, we hadden dat. wel dezelfde afgelopen. Je, omdat je Uitgangspunt, zegt dat, punt, ja. Omdat je zegt, dat klonk een beetje als de police. Ja, vonden we ook allemaal wel, uh, wel, wel oké, okay, ja. Ja, ja. het klonk... Ja, als je, als je het nu zou horen, zou je, zou je het niet met de police vergelijken. Maar zeg maar, die... Uh, de loopjes zo of zo. De power powers had erin. Oh ja, maar, ja. Ja. ja. Wat, uh, wat heb je nu uh, Ja, ik uh, dacht... Uh, oh ja, maar dat is natuurlijk even lastig om nou een plaat op scherp te zetten. Ja, nou, dat ik. geeft niet. Dat, uh, dat kan allemaal. Nou, ik wou... Eigenlijk te, want we, we moeten Elvis natuurlijk absoluut niet vergeten. Nee, we zitten alweer op half zes. Dus ja, dat, uh... precies. Maar ik wou eigenlijk twee keer achter elkaar hetzelfde nummer van Elvis laten horen. Maar een andere uitvoering. Ja, want um, um, hij uh, heeft in 1954 het nummer Trying to Get to You opgenomen. Ja. En uh, dat is te, het 1, 2, 3, 5e nummer van kant 2. Ja. Um, Trying to Get to You. En in de Sun Studio in, uh, in Memphis uh, heeft hij dat, uh, dat nummer opgenomen. Ja. Wat zei ik nou? In Trying to get to you? Ja, nummer, nummer. nummer 5. 5 ja. Um, heeft hij uh, dus in 1954 nam hij dat op in de Sun Studio in, in Memphis? En, um, Um, nee, sowieso prachtig om te horen. Dat is heel breekbaar. En, uh, alleen, uh, ja, dus ruim twintig jaar later, speelde hij dat nummer nog steeds. Maar dan met een complete band en een orkest erachter. En uh, um, die wil ik ook laten horen uit 1977. Ja, hoe nummer, uh, hoe nummer evolueren kan, zeg maar. Ja, ja, ja, en dat vind ik zeker in het geval van Elvis, is dat uh, zeer. Uh, ja, mooi, opmerkelijk. Mooi uitgepakt ook. Ja, ik ben er wel is voor you? mij echt. Uh... Elvis, nou. Elvis, nou, hier. Hè? De King, zomaar ja. zeggen. Ja. Tijdens dat er geen plekken zijn. Ja. Even through the valleys too. I've been traveling in day. I've been running all the way. Baby trying to get to you. Ever since I read your letter. Been traveling night and day I've been running all the way Baby, trying to get to you all that i've been through i kept traveling night and day i kept running all the way baby trying to get to you. Oh, that's exactly what I do I would travel night and day And I'd still run all the way Baby, try to get you Ja de echte king Ja Ja dat was dan uh, het begin van de van de rock roll zeg maar. Ja, met zo'n uh, heerlijke ouderwetse echo erop. Ja, als je nu dat geluid probeert uh, te, te kopiëren, dan ga je toch gewoon gauw richting die echo. Ja, ja zeker, ja. En uh, ja, daar stond die studio ook uh, bekend om, uh, om dat, uh, dat geluid. Dat ja. geluid. Ja, en uh, nou ja... Geschreven door Singleton in McCoy. Was dit gewoon al een ouder nummer? Of... Uh... Ja, ja, Elvis heeft zelden iets opgenomen wat, uh, wat, wat uh, erg origineel uh, was. En uh, hij, hij was zelf... In die tijd luisterde hij sowieso heel veel gospel en uh, country-achtige dingen. En, ja. Uh, ja, volgens mij was hij ook best wel een Hank Williams uh, liefhebber. Liefhebber, ja. Dat is inderdaad, als je het over de country hebt, dan heb je het wat dus wat over uh, Hank Williams. Ja, ja. En um, ja... Nee, maar ja, dus uh, Elvis, uh, ja, ik vind eigenlijk al die, die verschillende periodes van die carrière van, van Elvis, vind ik wel, uh, wel boeiend. Uh, dat begin vind ik prachtig vanwege de energie. Dus uh, ja. het, het laatste nummer van, kant, van deze kant. Uh, ja, ja, we moeten het even scherp stellen. Kijken ja. of deze wel uh, zonder... Uh, ja, hij, hij, zet, hij praat nog wat in het begin. Dat is ook wel grappig om. Het uh, oh. zijn die, die dunne groefjes die je ziet. <laughs> ja. Ja, dat is het gepraat. Ja. Nou ja. ja, prachtig om te. Elfers op de radio. Ja, maar dit uh, wat we nu draaien, dat, dat was eigenlijk mijn eerste confrontatie met dat ik Elvis ook echt zag. Want uh, toen hij doodging, toen uh, zonder ze op tv. Uh, dat ik hem zag bewegen in ieder geval. En ja precies. Is op tv Elvis in Concert uit. En daar is, dit is ook de LP Elvis in Concert. De Sun Collection staat er inderdaad ook op. Ja, nou, dat is wat we net draaiden. Oh, oh dit is Elvis in Concert. Ja, de Sun Collection is uh, ook... Dat zijn alle, alle nummers die je bij Sun opnam. En Elvis in Concert dat is van een van zijn laatste... In, in 1977. En, dat is ook de reden dat ze die uitzonden? Uh? Ja, toen ging hij dus uh, dood. En uh, ja. toen hadden ze, bleek dat ze dus uh, twee maanden voor zijn dood hadden ze, hadden ze een paar shows uh, opgenomen. En daar een, uh, een soort special van gemaakt. Die werd uitgezonden. En toen kon je dus uh, wel zien, uh, toen begreep je wel waarom die ineens dood was. Want uh, zag er, uh, hij zag er niet echt heel erg uh, gezond uit. Een beetje uh, papperig. Ja, ja, maar wel zingen als een, als een idioot. Dat ja, kun je dus hier horen. Dat kun horen je ook horen. En ja. praten, hè. Praten dus. Ja, hij gaat verklopen. Is nog even inleiden. Ja. Okay. Ja. volgende zong is een zong dat ik deed, ik weet niet, ik denk het was al 18 jaar geleden. Oh, 18 jaar. Mijn dad mag dit. Maar, je weet, mijn voet was een beetje hard back then. Je moet het hebben geïnteresseerd in hetzelfde plek. It's, uh, it's called Trying to Get to You Whew. Or Trying to Get to Y'all According to where we come from It don't matter you know. Or Trying to Get to you. <laughs> you all I've been traveling over mountains oh, Even through the valleys too Traveling out and day, I've been running all the way, Lord, maybe trying to get to you. Ever since I read your letter, where well, you said you loved me true, I keep traveling out and day, I keep running all the way, baby, trying to get to you. I kept traveling out and day, I keep running all the way, low baby pride. Ja, niet verkeerd om uh, zo vlak uh, voor je einde nog even met een big band uh, op te treden. Nee, nou dat, dat, dat deed hij eigenlijk, uh, laten we zeggen, vanaf, vanaf 68, 69 of zo ging hij. Uh, dat deed hij sowieso al. Met, met uh, zijn... Rock and Roll band en uh, compleet orkest erachter uh, heeft hij uh, ik veel duizend keer opgetreden of zo. En uh, ja, ja nou, ik, ga je ik vind het geweldig. Ja, al, uh, ga je sowieso ga je de nummers wel anders uitvoeren natuurlijk. Ja, ja, ja. En, uh, nou, heel ander stemgeluid ook hier hè? Ja, het is uh, veel voller, uh, meer bijna, ja, nou ja, ik wil niet overdrijven tegen het opera-achtige aan, zeg maar. Uh, en uh, ja nou dat ging in ieder geval nog prima ja dat, dat zat hem wel snor die ja, uh, ja, ja die, die stembanden die, ja maar die heb ik helaas niet live kunnen zien optreden deze, deze man nee, nou ja, nee, dat, nee. Uh, nee nee ik had wel nee. een uh, ik had wel een uh, vriendje waar ik vroeger thuis kwam en die hadden zijn moeder was zo'n ongelofelijke Elvis fan dat uh, zij hadden uh, ...een poster op hardboard geplakt en die hing in woonkamers. O oh, ja? ja? Ja. Prachtig. Hoe, hoe kwam je eigenlijk in aanraking met Elvis? Ja, dat... ja, daardoor dus ja, ja. Ik kwam daar thuis en uh, ja, die, die, die moeder die draaide eigenlijk echt... Uh, ...die had twee koffers vol met Elvis platen en uh, die, die draaide heel veel Elvis. En uh, toen op een kwade ochtend in augustus uh, horen wij dat uh, Elvis dood was. Ja. Toen kwam ik uh, dus dat... Uh, vriendje tegen op straat omdat we naar school uh, liepen en toen uh, ja, ik, toen eigenlijk vrij naïef omdat ik me helemaal niet van doordrongen was dat zijn moeder eigenlijk zo'n uh, enorme fan was van Elvis nog maar niet dat gerealiseerd was, uh, nee, maar dat was op de radio geweest dus ik zei tegen hem uh, Elvis zit dood en uh, ja, nou, toen, daar schrok hij dus uh, enorm van omdat zijn moeder zo'n uh, enorme fan was. En, ja, dus die, ja. uh, die zag de buil hangen ja, dat was natuurlijk een enorme schok. Ja. Ja. Ja. Net, net als ja, vergelijkbaar eigenlijk met, met uh, toen Michael Jackson uh, doodging, zeg maar. Ik denk ja. nog, nog, misschien nog wel heftiger. Ik ja, heb misschien. het idee dat met die dood van Elvis dat het ongeveer een jaar geduurd heeft voordat iedereen daarvan was bijgekomen of zo. Ja, bij Michael Jackson was het met uh, één of twee maanden wel weer uh, nou ja, klaar. Zeg maar. Ja, misschien is het ook wel vluchtiger hoor, dat mensen in die tijd er ook wat meer uh, Zou kunnen, ja. mee bezig waren. Ja, hier, ja. wordt, hier wordt je misschien dat je tegenwoordig al wat meer door de, de waan van, a, van alle dag uh, wordt overgenomen. Ja. Maar horen zij ook bij de groep uh, mensen die, uh, die het ging ontkennen dat die uh, mm. dat niet zo nou, nuchter was? Ja, wat ik me ervan herinner uh, was het wel grote, grote droevenis uh, daar. Maar uh, ja, nee, ik geloof uh, dat het wel werd uh, geaccepteerd als zijnde waar. Dat, uh, hij, dat hij echt uh, dood was. Ja. Dat hij uh, ja. aan geen zijde stond. Ja, wat een ellende. Ja, nou, gelukkig uh, hebben we daar nog uh, Nick Cave. Ja, die leeft nog wel. Ja, ja. precies. Hij heeft wel heel veel moordballades geschreven. Ja, maar, uh, prachtig hè. Ja, ja. schitterend. Ja. Een en al uh, veel tragiek. Ik, ik wou, uh, dit is een EP'tje. Wat hij in Australië heeft, uh, heeft hij een aantal nummers uh, ...van zichzelf uh, ook weer heropgenomen... ...in een sessie. En, uh, ja. Het is uh, erg mooi geslaagd. en Ik wou uh, uh, God is in the House... Uh, uh, ...laten horen. Dat is een, uh, ja, waarom ja, precies het, dat nummer? Ja, het, het, het is... Um, ...het is typisch uh, Nick Cave eigenlijk. Een heel gedragen nummer. Maar uh, er zit uh, ook... Uh, ...enorm humor in eigenlijk. Uh, en dat... Heb je bij hem al vaker dat dat ja, dus het is nou, een enorme is een ondertoon, curieuze mengvorm? Ja, van, van gruwelijkheid een beetje en een uh, morbide en humor, ja, ja. ja. zwarte humor, ja, ja. zo ja. wat ja, ook niet echt meer een morbide gevoel. Ja. En, en deze uitvoering uh, is je nog beter dan het origineel. Ja, ik denk ze lijken redelijk op elkaar, dacht ik, maar uh, het, het is nuance verschillen. Het is geloof ik wel met, met band gespeeld dit, maar... Oké. Okay. Nou, we gaan het uh, gewoon uh, horen. Yes. Hey, ja, hallo. Ja, knopjes. Nick even in the best heels. God is in the house. In de plaatkast van... Uh, ja, zien we. We've laid the cables and the wires We've split the wood and stoked the fires We've lit out town so there is no place for crime to hide Our little church is painted white And in the safety of the night We all go quiet as a mouse For the word is out that God is in the house God is in the house God is in Moral sneaks in the white house Computer geeks in the schoolhouse Drug freaks in the crack house We don't have that stuff here We got a tiny little force Yeah, but we need them, of course For the kittens in the trees And the night we're on our knees As quiet as a mouse for. God is in the house. God is in the streets in packs Queer bashers with tire jacks Lesbian counterattacks That stuff is for the big cities Our town is very pretty We have a pretty little square We have a woman for a mayor Our policy is firm but fair Now that God is. Oh, uh -huh. Therapists, Goose-stepping, 12-stepping, T-totalitarianists The tipsy, the real, and in the drop-down pissed We got no time for that stuff here Zero crime and no fear And we've bred all our kittens white So that you can see them in the night And at night we're on our knees a mouse since the word got out from the north down to the south there's no one left in doubt there's no fear about if we can all hold hands and very quietly shout hallelujah God is in the house God is in the house. Oh, I wish he would come out. God is in the house. Grappig niet, hè? Hoe zo'n afgezaagd nummer van Stein en Meryl... door mijn benadering een geheel andere dimensie krijgt... Woorden schieten tekort om uitdrukking te geven aan mijn... Uh, ja, kortom, Barber Strijsland kan wel inpakken. En hier zal ze ook van ophoren. Zet hem op, jongens! Wanneer ik denk aan dat gehaakte beddensprei... dan wentelen herinneringen in mijn kop... dan kan ik vreugden en verdriet niet op. Van leven berg en dal, en kan ik slechts beamen van hen die gaan en kwamen op dat beddenspray. Beddenspray. gehaakte beddesprei. Gaat de beddesprei, gaat de beddesprei, gaat de beddesprei, Ga de bed, de de, bed de, bed je, de bed. je zet je zorgen aan de kant, gingen in en uit de bal. Mijn pak komt in de kant. en wat klinkt het dan toch goed? Ik leed goed, voer dan de moed. de Chef van Oekel. Ja, onmiskenbaar uh, geluid. Ja, maar het is ook een held van mij hoor, Chef van Hoekhol. ja? Er wordt hier naar Ja, fantastische Zo man. Is dat. Ja, over absurdisme gesproken. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. de combinatie uh, Wim T. Schippers en uh, deze dolvrouwers was wel... Uh, ja, echt geluid. Hij ja, was natuurlijk ja. altijd een volkszanger, maar uh, door uh, Wim T. Schippers gecatapulteerd als... Uh, ja nou ja, ja. ja je halve gare idioot ja. en dat deed hij uh, verdomd goed ja. ja ja ja ja veel van geleerd ja dat <laughs> is uh, nou ja voor de mensen die het uh, kennen natuurlijk gewoon het hele urve van Winter Schippers is het natuurlijk sowieso uh, nou ja wat zullen we zeggen licht geniaal ja nou. ja nou ja het rond, rond, rond, rond uh, ja, ja, ik keek vroeger ook veel naar de lachende scheerkwast en zo. En dat, dat, soort, soort, uh, ja. Ja, dat soort series. Ja, dan ja. Ja. Ja. gaat de tijd snel, hè? Ja, het uh, zit alweer op vier voor zes. Ja, drie alweer zie ik hier. Maar. Oh, het, uh, ja. oh, ja, oh god, oh, dan zie ik het hier. Ja, ja hoor, de, de, de minuten klimmen en... Uh, ja. Klimmen en uh, nou ja, zo uh, ben je weer anderhalf uur verder, uh, Jaap. Ja. Wat vond je ervan? Ja, ja, ja leuk. Ja, ja ik, uh, ik had nog veel meer uh, bij me, maar dat, uh, nou ja, dat gaat dat niet over worden. Vooral. Heb je nog iets voor de, voor de onderdoor, uh, ja, Achterlangs? Uh, ja, misschien uh, toch het laatste nummer van, uh, van deze cd. Dat is uh, Black Napkins van, uh, van Frank Zappa. Ah. Nummer 11. En dat is een instrumentaaltje. Dus kunnen we gewoon doorheen. Maar, uh... Ja, hoewel je dat bij Frank Sapper dan eigenlijk weer niet hoort ja, te doen. Dat maar is eigenlijk ja. ook weer niet gepast. Maar ja, ja. nee. Sapper. Ja. Je kan het ook niet draaien, natuurlijk. Hè? Dat, dat moet, ja. je, moet je dan maar in gedachten nee. houden. Ja, ik had nog een sprookje van Gerard Reven willen draaien. Oh, dat verdomd ja. Het, uh... Over uh, verhalenvertellers ja. gesproken. Ja. Ja, mag. Ook. En wat hebben we daar nog? is zie daar ook een stoesje: Hoorns Product niet om aan te horen audio stench audio stench war of the stars oh. ja nou ja, dat is punken uh... ja. nee het is industriële noise core kijk ja dus dat is gewoon één one lang... bakherrie ja johnny thunders hebben we ook niet gedraaid wat ah, is die daar nog allemaal liggen dit is uh... graham parker hebben we ook niet gedraaid nee ac dc hebben we ook niet, niet ook niet Jongen, jongen, jongen. Daar maak je nog een selectie uit. Uh... Jerry Lee Lewis hebben we ook. Oh, nee. Die wel Frank Zappa. Ah, Black lijkt net. Black ja. Uh, ja, daar moeten we dan ook weer doorheen uh, zitten lullen. Oh ja, Ryan Adams hebben we ook niet gebruikt Nee. Dat vind ik ook heel goed. Keith Richards' solo. Nou, dus... Uh, Lou Reed. En de White Stripes hebben we ook niet White geluisterd. Stripes, nee. ja, die zag ik in het begin al liggen, me. nogal notabene. Ja, ik nee. ja, kan niet alles natuurlijk in uh, anderhalf uur. Ja, hadden we toch, misschien toch net wat iets eerder moeten beginnen. <laughs> Gelukkig al die muziek die je vandaag hebt gehoord, uh, straks ook weer gewoon terugluisteren. Met de spelers erbij, Kijk, via de nieuwe website, platenkast.muziektaal.nl Ga dat ook even kijken, dan zet ik er binnenkort ook even wat informatie op over de gast van volgende week, Laura Johannes van Fowiest. Right. We hebben het niet over de schilders, maar gewoon over de muziek. Ja, en ik ben bang dat we dit ook moeten... Afhakken, want uh, straks komt uh, hier op radio 501 Rasterbarry met uh, Dreadlocks at ah, ah. 501 Reggae, de beste Reggae en dub hier op uh, de radio. Jaap, ontzettend bedankt. Kunnen we jou nog ergens. Uh, ja, natuurlijk kunnen we iedere dag het uh, NAD lezen. Ja. Uh, maar treed je ook nog wel eens ergens op uh, met uh, de teksten? Ja, dat gaat ook wel weer gebeuren. Mogelijk uh, in het Torpedo Theater in Amsterdam, maar dat moet nog even geregeld worden. Maar dat, uh... Torpedo Theater, ik heb veel theaters in Amsterdam, maar uh... ja, dat is het voormalige Theater Oké. Okay. Torpedo Theater. Mm. Nieuwe eigenaar, nieuwe dan naam. Aan het regen. Maar dan nee. kunnen ze allemaal weer lezen via jaapsteamer.nl Ja, en uh, op Facebook zit ik ook. Daar kom ik ook meestal. Uh, dan kunnen mensen ook gewoon uh, zich abonneren. Zeker. Twitter zit ik ook. Ja, vooral uh, leuke textuele spitsvondigheden. Ja. Merkelijke zaken en de dinsdagfolders. Precies. Op maandag kunnen ze u uh, kunt u zich weer helemaal vergapen aan alle kwaliteit. Hartelijk bedankt voor deze bijdrage. Ik heb van genoten Ik heb van ja, geleerd ja, dat... ook natuurlijk. En uh, ik zou zeggen tot de volgende keer. Zeker. Jo, bedankt. Ja. Doeg. Doe.